Middernacht het begin van maandag 30 april, Maud Freurs met het NW-journaal. De Britse minister Rudd van Binnenlandse Zaken treedt af vanwege het zogenoemde Windrush-schandaal. Ze ontkende dat haar ministerie quota hanteert voor het uitzetten van immigranten. Een Britse krant heeft een document in handen gekregen... dat is ondertekend door Rudd. En daarin staat dat haar ministerie het aantal gedwongen uitzettingen... met 10 wil verhogen. De Windrush-generatie is een groep mensen uit de Gemene best die na de Tweede Wereldoorlog naar Groot-Brittannië is gekomen. Ze hoefden toen geen officiële documenten te hebben... maar de overheid beschouwt hen nu als illegaal. Nog altijd houdt een grote meerderheid van de Nederlanders op 4 mei om 8 uur s avonds twee minuten stilte. Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek blijkt dat bijna 8 op de 10 Nederlanders meedoen aan de dode herdenking. De conclusie van de onderzoekers is dat er nog altijd een groot draagvlak bestaat voor het herdenken van 4 en 5 mei. Daarbij vinden meer Nederlanders de dode herdenking belangrijker dan de viering van de bevrijding. Schiphol verwacht ook de komende dag nog veel vertragingen... als gevolg van de storing bij de incheckbalies vandaag. Daardoor was chaos in het vliegverkeer ontstaan. De komende dag zijn er veel inhaalvluchten. De problemen op Schiphol waren het gevolg van een stroomstoring... die afgelopen dag ontstond in Amsterdam-Zuidoost. Twee grote claimbureaus hebben al veel meldingen gekregen... van reizigers die vanwege de stroomstoring op Schiphol hun vlucht hebben gemist... Claims over vluchten van voor 12 uur worden niet in behandeling genomen. Voor die periode kunnen luchtvaartmaatschappijen zich beroepen op overmacht. Het weer, het KNMI, heeft voor het hele land code codegeel afgegeven... voor zware onweersbuien die vannacht vanuit het zuiden over het land trekken. Er is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk veel water... vooral in het oosten en zuidoosten. De komende ochtend eerst in het noorden buien... daarna een tijdje droog en 11 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen. <laughs> luisteraarsom dat Mieke van der Wij het zegt... dat nooit meer slapen komt, dan doen we dat natuurlijk. Want Mieke van der Wij is een radio-goedin. Maar dit is echt uh, live uit Hilversum op maandag 30 april. Het is inmiddels uh, twee, uur, uh, twee minuten over twaalf. Uh, in de zendtijd van de publieke omroep voor Weldenken Nederland en dergelijke... Het programma Zwarte Piet Praat. De technicus vanaf, die wij voortaan op commando... van de grote Pierre-Klubba... Oh ja, dat moet ik eens zeggen, Ans Beentjes. Ik heb een mail gekregen van Pierre... waarbij hij had de uitzending terugbeluisterd vorige week. En toen zei hij, oh, je moet de Ans Beentjes vragen... of zij niet jaren geleden bij de VPRO... toen hij muziek maakte, heeft geschoven. Ben jij dat? Nou, Pierre biedt zijn verontschuldigingen aan... dat hij je niet had herkend. Hoeveel jaar was het geleden? 35 jaar geleden. Na 35 jaar. Maar dus de, de grote... De, de knop Vannacht is Ans Beetjes. San Giorgio Blanc is achter de scherms Smurf, die de telefoon opneemt en de technicus ondersteunt. En ik ben uw Praat Smurf, Prims Uraamshow Radakijen. Lieve luisteraars, dank voor de leuke en positieve reacties op de uitzending van vorige week met Pierre Courbois, zoon Barend Courbois en kleinssoon Boris Bot. De verzoeken om vaker zulke uitzendingen te maken kan ik helaas niet honoreren. Dit programma is geen vooraf geschript programma. Het is één en al improvisatie. Mijn tekst aan het begin en aan het eind schreef ik op, maar het gesprek met mijn gast is spontaan. Ik weet ook niet wat u als luisteraar gaat twitteren of welke beller wat gaat zeggen. Soms, er staat er, soms ontstaat er dan een unieke dynamiek. Die leidt tot de vorige, vrolijke chaos, hè, Paul? Zoals ja, vorige absoluut, week. Ja, absoluut, super. Wat luisteraars, Paul Sminja, is er weer een Paul? Is er ja. een luisteraar die ooit zei: Prem, ik kom langs. En volgens mij is het de 80ste keer of, zoiets, of ja. Keer. ja, Zoiets, ja. En voor, maar vorige week hield je de hele tijd je mond. Prem, je gaat toch niet praten bij zo'n gast? Dan heb <laughs> ik gewoon wijselijk mijn bek weten te houden. Die man, wat ik toen ook al zei, die praat vol passie en vuur over zijn werk, over zijn hobby, over de muziek. Ja. moet je gewoon je mond houden. Ja, want je bent een aantal uitzendingen ja. geweest. En dan stond er stond een aparte dynamiek ja. vorige week. Ja. En hij zat ook met Hans had hij een band. En, en zijn zoon Barend en absoluut, Boris. Weet absoluut, absoluut. Ja, ja, en, was... en ik kan dat niet scripten. Nee, absoluut niet. En dat is ook het mooie wat ik net al tegen zei toen ik binnenkwam. Het mooie van Deze Uurtjes Radio. Het is spontaan, het is leuk. Laat me komen, we zien het wel. Zoals radio hoort te zijn. En luisteraars, uh, soms leidt dat dus tot een vrolijke chaos. Soms wordt het een serieus en diepzinnig gesprek... en soms een hak op de tak rollercoaster. De elementen die vorige week bij elkaar kwamen... waren geheel buiten mijn macht. Het was de rebelse Pierre, de kalme Barend en de verbaasde Boris... die samen met Paul en natuurlijk de in Arns Beentjes... voor een dynamiek zorgden die velen van u zo leuk vonden. Ik weet niet wat het vannacht gaat worden... maar dat is het leuke van dit programma. Zelf ik ben iedere keer weer verbaasd over de uitdaging... Uitkomst. Waar ik niet verbaasd over ben, is dat wij vrijdag massaal gevierd hebben... dat een van onze mede-Nederlanders een luxe positie heeft. Maar voordat ik daarmee begin, luisteraars... alle hardwerkende Nederlanders die nu op de weg zijn... in deze regen, en het is bij sommige echte onweer, respect... buschauffeurs, truckchauffeurs, uh, OV-bedienaars... Uh, uh, uh, uh, al die mensen op weg naar huis op, of op weg naar het werk... Hé, hey, uh, rij veilig, uh, geniet van dit programma... en let alsjeblieft op de weg met de regen. En je weet, dan is je remweg wat minder. En, uh, uh, dus, dus, dus alsjeblieft laten we hopen dat er geen spookrijders zijn vannacht... en geen aanrijdingen. Maar goed, we hebben dus vrijdag massaal gevierd dat een van onze mede-Nederlanders een luxepositie heeft. Waardoor hij van kind af aan van ons belastinggeld verzorgd werd. Vanaf zijn 18e de hoogste uitkering van alle 18-jarigen gekregen. En sinds vijf jaar zijn moeder opvolgde als de uit, grootste uitkeringstrekkers van Nederland. Hij betaalt geen inkomstenbelasting. En sterker nog, hij krijgt zo'n hoge huurtoeslag dat hij en zijn gezin in feite gratis wonen. En hoe gaaf is ons land niet dat wij één dag in het jaar vieren, dat wij een koning hebben die door ons allen wordt verzorgd. Er mogen dan mensen zijn die van mening zijn dat het koning achterhaald is, maar zolang de meerderheid van de Nederlanders het fijn vindt om het koningshuis te financieren, moet iedere Nederlander het gewoon accepteren. Daarom, leven de koning, hoera, hoera, hoera. <lacht> Waar heb je niets van dat, <laughs> Als we het iedere week weer een leuke Wilhelmus... Die is wel een goeie, zeg. Uh, luisteraars, de framing en het nepnieuws komen niet alleen... van Donald Trump of Poetin, Ook onze eigen overheden kunnen er wat van. Wat van? Zo wil de stad Amsterdam u doen geloven... dat de Amsterdamse Belmermeer dit jaar 50 jaar bestaat. Maar dat is uw reinste onzin. De Belmermeer was een polder waar boeren woonden... en waar de landbouw bedreven werd. 50 jaar geleden werden de, oor, werden de eerste oordelijke en mislukte woningen... in grote blokkendozen bedacht... door een mislukte architect daar neergeplant. Maar dat was dus... Een Bestaande polder in de, de, de Belmermeer. Dus voor die framing die er is, de Belmermeer, bestaat al heel lang. Maar die lelijke flats die er werden neergeplant. want er waren huizen, daar woonden boeren, die deden aan de landbouw. maar die lelijke huizen, de eerste werd 50 jaar geleden neergeplant. Dus de Belmer bestaat geen 50 jaar, het bestaat al veel langer. We gaan vandaag een gast hebben die nog onderweg is. Uh, Paul, dat is het leuke dat je er bent, want dan kan ik even aan je vragen hoe het met je gaat. En luisteraars vast zeggen dat ze kunnen bellen naar 0800 1121. En ik hoop dat die telefoon... Heb je gecheckt of de telefoon dat doet? Sani, heb je al een keer gebeld om te checken? Dat moet je iedere week doen, want soms vergeten ze door te schakelen. En dan zeggen wij dat. Uh, want luisteraars Sani werkt vanavond, San Giorgio Blanc. En Sani heeft volgens mij twee maanden geleden voor het laatst. eerste keer in deze nieuwe studio gewerkt. Maar Paul, je bent met de ja. in de nieuwe studio. Hoe bevalt de nieuwe studio? En het is toch prachtig? Het is ja. beter dan het oude hok wat er eens was. Hmm. Ik moet zeggen, dat vond ik eigenlijk wel een, een, een, een, een stinkend mufhol. Okay, Vergelijk is... met dit is beter. Ja, ja, ja, ja. het ziet er ook erg mooi uit. Ja, en, uh, het is een gezellige studio. Maar goed, mijn gast va vannacht is nog onderweg naar hier. Die is het, is zat in de file in het slechte weer. Dus die komt zo meteen binnen. Dus nu is de vraag: wat zal ik gaan doen? Moet ik het hebben over FC Twente Die is gedegradeerd. Nee, as ik blieft niet. Weer over voetbal, daar wordt nee, al genoeg over. moeten we ook over niet doen over Dat, doen we niet, dat doen we niet. Jos Verstappen die zijn auto in de prak reed, weet ik niks van. Ik geef niks van sport. Dus, Jos, en ik vind dat dat soort dingen, voetbal, dat mensen. Um, uh, Helemaal geen zin van voetbal, van racen. Ik vind dat verschrikkelijk, een soort ziekte. Het is een afwijking. Ik moet er niets van hebben. Oké, okay, luisteraars. Dus ik loop niet in die massa mee. Misschien Twitter, Prim, niet meer doen met je, nooit meer slapen. Ik zeg maar ongeluk, dat dankjewel. En uh, trap ik er ook niet in. Uh, het, ik ben kla net klaar met werken onderweg in de, de regen naar Leeuwarden. Oh, nou ja, sterkte onderweg naar Leeuwarden in de regen. Maar goed, luisteraars, uh, een heleboel mensen hebben me dus gevraagd. Mijn mening over Koningsdag, dus daarom begon ik met deze inleiding. Maar ik vind, ja, ik ben een democraat En ik vind, als we massaal vinden dat we de koning moeten uh, financieren en subsidiëren... dan moeten we dat doen, Paul. Of je moet zeggen van, verander het. Maar ja, zelf de SP die ooit afschaffing van het Koningshuis is niet had... Is niet gelukt, hè? De 66 maar... haalt het allemaal uit het programma. Daarom, daarom, joh. Ik deel die mening met je, met je, dat hele Koningshuis en de Koning. Laat me gaan, ik heb er helemaal niets mee. Er is één mooi lichtpuntje aan deze dag. Oh, nee, en, wat is dat? dat? Waarom kunnen we op die dag wel allemaal samen zijn? Is het een land waarin niet. alles kan, waarin ja. alles mag? Kleur, nee, niet alles achtergrond. Mag. Nou, niet alles Meer in het idee van kleur, achtergrond, cultuur, het maakt niets uit. We nou, kunnen allemaal en, leuke dingen doen. Ik moet zeggen, voor een van de, de, de juridisch-technisch is de koning wel gekozen, namelijk door ons parlement. Want als je vijf jaar geleden nagaat, heeft zijn moeder eerst afstand gedaan van de troon mm -hmm, en gezegd, ja. Willem, hier heb jij de troon. Toen is hij vervolgens in de nieuwe kerk gaan zitten en toen hebben alle parlementsleden gezegd ik uh, beloof of zweer, uh, trouw aan de koning. Dus ja. ze hebben hem toen gekozen als hun koning ze hadden ook kunnen zeggen, ja leuk dat Mami zegt dat het de troon van jou is, maar dat doen we niet. Waarom de, doet niemand dat? Dus, ja, omdat, ja. Ze, omdat ze allemaal in de Tweede Kamer terug willen komen oh, en denken, de ja anders ah, dat ben is niet helemaal ik helemaal de, de ook het koningshuis. Wat zei? Die hoorde ik niet, mag jij nog een keer Hans? Fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis. Nee, daar ben ik niet mee eens. Dat, ben ik niet mee eens. dat is geen beller, hè? dat is een fragment. Oké, okay. uh, uh, wat ben je kalm vandaag? Vraag Brechtje nog aan het bijkomen van Koningsdag? Nee, Brechtje, want ik was uh, naar Frankrijk voor mijn research. Ik uh, ben bezig met een theaterprogramma en een, een, een boek. En daarvoor was ik naar uh, Frankrijk, Parijs of Versailles. En eh, ik ben twee dagen vroeg gaan slapen. Dus nu zit ik in een verkeerd ritme. Normaliter zit ik in het ritme dat ik echt zorg. Dus en ik ben vandaag teruggereden. Dus uh, uh, ja, ik ben een beetje kalm omdat ik nog een beetje slaap heb. En het probleem is, ik had gedacht, als mijn gast er is... Uh, uh, dat is een advocaat die 30 jaar geleden in de Belmen begon als advocaat. En dan zou hij praten en zou ik zitten. Maar ja, noemt ik met Pauls Minja. Uh, uh, maar de actualiteit gaan bespreken. Maar goed, het Koningshuis mogen we het niet over hebben... voor. We mogen niet over hebben, voetbal mogen we niet over hebben. Nee, nee. Er blijft weinig over dan. dan blijft weinig ja, over, Trump en Trump en Noord-Korea. Weet je wat ik er het rare vind? En, en, maar, maar, maar dat zeg ik ook tegen sales mensen zelf. Ja. Iedere idioot heeft af en toe gelijk. Ik, ik ben hoogelijk verbaasd wat er gebeurt in Noord-Korea. Ja, dat verbaast me ook. Zo hoor je jaren niets en alleen maar kommer. Ja, en Trump, en en Trump, in Trump in zegt ineens: ja. de mijne is groter. En uh, zet de microfoon van je hulpgast alsjeblieft uit. Nee, ik zet de telefoon oh. van... Ja, <laughs> iemand vindt dat de telefoon van je uit moet. Nee, maar ik ben, ik ben hoogelijk verbaasd. Want het blijkt ja. wel te werken. En zo zie je soms een on onorthodoxe manier van werken. Dat heeft dat dat Dat, dat, dat er blijkt wel. Ja. Uh, uh, luisteraars van de mensen die willen twitteren. U kunt twitteren naar uh, bitter, apenstaart, zpp op 1 Of hashtag zwarteprietpraat. Mails gaan naar zwarteprietpraatapenstaartpounet.tv. Andere mailadressen lezen wij niet gedurende de uitzending. En het telefoonnummer is 0800 1121. Het is 12 minuten en 39 seconden over 12 op maandag 30 april. U luistert naar het programma Zwarte Priet Praat. De uh, kroppensmurf is Hans Beentjes. De opvangsmurf is Sani Blom. En mijn gast is Paul Sminje. En een gast die nog onderweg is. En als die binnen is, dan kunnen we met die gast beginnen te praten. Goh, nou. nou hè? ja. En niemand die belt. Normaal als er geen gast is, dan is de bellen mensen als een idioot. En nu, Hans Vester kan die gast aangeven waar hij wel iets... Oh, waar heb je wel iets mee? Waar heb ik wel iets mee? Ja, luisteraars voor de duidelijkheid. Paul is een luisteraar die toen zei... Ik kom een keertje langs en sindsdien komt hij regelmatig langs. Want mee ga, luisteraars zijn gasten. Dus waar heb je wel iets mee? Nou ja, waar wel eens zorgen over maakt wat me wel boeit om daar meer over, over te weten... en, en waar onbepaalde dingen zijn, is onze zorg in Nederland... Nou ah, ja, daar gaan we niet over praten. Weet je wat ja, daar heb wel ik wel wel wat. En dan wel. wil je nou over, nee, ja, over, over goed, praten? man. De, de zorgjongen, die zijn van de beste ter wereld niet meer Ja, nee, dan. dat ben ik met je eens. Maar als je van de week. Ik als Syrië, Zag ik van de week op MPO2, meen ja. ik: hoe mensen, inderdaad, oudere mensen, die met een bloot handen het land na de oorlog opeten ah, te bouwen. Blablabla. Eigenlijk, wat nou blablabla. blablabla. De, de, de rijkste groep Nederlanders zijn de ouderen. Als je kijkt, je moet niet naar de uitzending. Weet je wat het misleuk, al die te omroepen doen? Die gaan altijd natuurlijk naar de excessen. Zullen we programma's maken over kinderen die met honger naar school gaan? Zullen we programma's maken over uh, mensen die net kinderen hebben... en een koopwoning hebben gekocht en ieder dubbeltje moeten omdraaien? Medeel, en... uh, kunnen we analyses in de uitzending gooien? Maar dus... hoe sta jij er dan tegenover dat mensen inderdaad ja, maar, uh, ziek zijn en helemaal wegkwijnen en gewoon niet naar omgekeken worden. Ja, ik maar, vind uh, dat schandalig. Uh, uh, uh, maar er wordt niet naar omgekeken omdat iets niet deugt. Maar ja, daar kan wat ik toch verder niets niet? aan doen. Ja, uh, omdat een ma manager de die, die daar wat... zit zoveel geld wil hebben... en een grote leaseauto heeft. Ja, maar, is maar dat, goed, dat, is vind dat ik ook, de reden? Dat vind ik ook belachelijk. Ja, oh God, nu is, gaat is, is iedereen bellen. Sunny is de pineut, want er gaan vier telefoontjes grijpen. <laughs> Welke gooien we het eerst erin? Hebben we Annelies? Annelies, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik heb een opmerking over... Ja. En, en ik vind het eigenlijk verschrikkelijk dat een moeder, dus Maxima, haar puberkind <laughs> zo de straat opstuurt. <laughs> dat is toch onderdeel, is onderdeel van hun representatieve verplichtingen? Nee, helemaal niet. Dat zijn haar stopkleding. Het is verschrikkelijk. Het kind wordt er verschrikkelijk om uitgelachen. Het is een Hansa Plas broek met een kuttenjakje. Ah, maar ik, ik ben de nou, laatste analyse. Ik vind dat je mensen niet op kleding moet beoordelen. Ik zie er ook nooit uit. Ik vind kleding helemaal niets. Ik, vind, ik loop het liefst in een jutezak. Nee, nee, nee, nee. Lu luister even. Um, dat is in de puberteit. Die wil <lacht> stralen. Ja? Nou, dat gebeurt echt niet op deze manier. Nou, toen ik in mijn puberteit was, wilde ik, wilde ik alleen maar tegen mensen ingaan. Gewoon tegendraad. Nee, maar nee, je mag Mensen, u moet, u moet allemaal nu niet gaan bellen. Want Sunny is even weg om een gast te halen. Dus als de telefoon nee. rinkelt, begrijpt u waarom het rinkelt? Dan gaan we het gewoon zo in de ja, uitzending ja. gooien. Maar nee, Annelies, maar nee, ik vind dat je niet zo op kleding moet letten. En ik vind dat jullie meisjes, die zijn minderjarig. Weet je wel, ik vind het wel leuk om de koning en de koningin een beetje te stangen. Maar ik vind hun kinderen, ja. Nee. En zo uh, publiekelijk te aap en zetten. Ach, die kinderen ik kunnen er tegen. Ik is zo verschrikkelijk. Die dat ik gewoon denk, nou, dat is een aantasting van zo'n pupkind. Oh, oké. Okay. Verschrikkelijk. Dankjewel. Ja, ik, ga veer, ik, ga, ik ga iemand onbekend schrik van zijn leven bezorgen. Uh, uh, nacht met Prim. Met wie spreek ik? Goedenacht, met Heino. Ja, hi. Heino, je bent uh, zo in de uitzending omdat de telefoon ging en Sunny van zijn plek is. Ja, dat is goed, dat is goed. Zeg het maar. Ja, uh, oh ja. Uh, uh, heb je de vlag nog uitgehangen dan? Ik hang nooit de vlag uit. Wat vind je van uh, Koningsdag dan? Ik vind het leuk als mensen het leuk vinden. Ja, ik, ik, heb, ik heb ook niet met al die achterlijke mensen... die om uh, uh, achter een bepaald... Uh, iedere vrijdag gaan uh, in, in, in een soort huis gaan zitten... en dan uh, zogenaamd bidden of zaterdag of zondag. Maar mensen die het leuk vinden moeten het doen. Ik respecteer iedereen zijn recht om onzin te prediken... en onzin Dat aan te horen. Groningen staat bekend als studentenstad, hè. Eh, maar weet je dat er ook heel veel armoede is onder de studenten? Er is heel veel armoede en daar is er geen aandacht voor. Nee, ja. ja Verresten vind ik het wel een goed iets, denk ik. Ik heb een geweldige koningsdag gehad, dus... Eh. Ah, nou, prima. Nou, Dan gaan we weer iemand anders verrassen. Goedenacht met Prim. Met wie spreek ik? Ja, ik weet niet of ik in Duitsland ben. Met wie? Met Diddy uit Den Haag. Diddy van den Berg. Ja, zeg het maar. Ja, nou, het, uh, ik hoorde het woord zorg. En eerder op de avond was er een um, programma. Mensen hadden een boek geschreven. Beter worden is niet voor watjes. Ja, dat, dat was bij Nico gebeurt... van der Wey. Ja. Ja. En dat ging erover dat je, als je beter bent verklaard, dan moet je alles weer kunnen. Ja. En dat is niet alleen voor kanker natuurlijk. Want ik had veertig jaar geleden mijn nek gebroken. En toen moest ik dan een half jaar weer uit werk. Ja. En het was zo zwaar dat ik iedere keer bronchitis kreeg. Ja. Die begeleiding als je beter bent is ze voor iedereen die een zware ziekte of iets heeft gehad en dat inderdaad niet. Ja, maar ik heb al, ik heb al vanaf mijn geboorte een zware ziekte. Ja. Ja, er, er zitten een paar schroefjes los boven en ik krijg dan een radioprogramma als therapie. Ja, die maken het leuk. Ja, ja, ja. Broer, ik bedoel, ik kijk altijd... Vindt, weet je wat ik is altijd... is een oplossing, maar dat is toch ook... Eh, nee, maar bij mij, ik, ik, ging toe, en... ik ging volledig toe... Ik geef volledig toe dat bij mij een schroefje los is... Want ik kijk altijd at the bright side of life. Dus ik vind het altijd een feest, het leven. <laughs> maar dankjewel, leuk dat je hebt gemeld, Doeg, uh, met Prim, nacht. Ja, met Ton. Hé, hey, Ton. Goeie, je nog. Ah, hoe gaat hij, Ton? Ee... Je belt na lang weer. Ja, ja, ja. Met mij gaat het goed. Maar ik heb even een vraag, ik je een beetje me met de president Rutte. Minister-president Rutte. Onze nationale Pinocchio, ja. Ja, ik, nou ja, ik, ik vind dat man nou eigenlijk gaat ja, als hij ouder wordt en hij dementeren is. Nee, hij is niet is aan het dementeren. Is, weet je wat ik erger ja. vind, Ton? Nee. Uh, uh, uh, uh, kijk, Rutte weet ik. Hij is iemand die nou niet met de waarheid, dat weet ik. Maar ik had heel veel respect voor Gertjan Zegers van ChristenUnie. Ik, ik, ik vind hem een integere man. Ik heb hem persoonlijk ontmoet. Ik heb een keer een fractievergadering mogen bijwonen. En ik dacht, goh, wat een integere man. En toen begon het al met die leugen van Selstra. Kon ik hem niet bereiken. En ja, toen zei zijn ze je... woordvoerder, ja, we hebben het voor Maar toen mocht hij blijven. En toen zei ik, hoe kan je dat? En nu ook weer met die memo, dan denk ik, dat is niet erg... Des, des, des, des, des, christenunie. Weet je, want ik heb die mensen van de christenunie hoog zitten. Ik, ik, ik ben niet zozeer van hun uitgangspunten. Maar ik vind ze in de manier van doen. En vind ik ze wel geweldig. En integer. Ja. En, en, en nu ik hem daar zie, er is geen memo. Ik kan me bij beste weten niet herinneren. En Carola, die ik erg, erg, erg hoog heb zitten. Ik heb getwijfeld om op het te stemmen. Carola schoten die zei ook nog van ja. Dus ja. Uh, uh, dat was een beetje lastig. Maar kom, uh, kom maar binnen, laat je loop door. Uh, je kan hier zitten. Eet, hey, Ton, dankjewel, ik ga naar de laatste bellen... en dan ga ik naar mijn gast. Lief dat je ja, meer belt, man. En jij bent genezen van Tonkanker, dus nee. hoi. Oké, okay, uh, uh, mag ik die laatste bellen? Nummer 14, Sodama, ga maar zitten. Laat die deur open, Sani. Ga maar zitten, Sudan. Jack groepje je kan daar gaan zitten. Ja. Mag ik nog uh, het nummer 14 hebben, alsjeblieft. Uh, uh, goedenacht met Prim. Hé, hey, Prim. Met wie? Je bent echt een kankersukkel man. Ik ben een sukkel, klopt helemaal. Ja, flikker. Ja. Je bent een fucking homo. Ja. Je hebt lekker bakst en je pakkroeg laat die kanker gaat. Eet eerst de kanker, heb ja. ik nog niet? Kankerzwijn. En slijmbal. Oké, maar een kankerswijn en een slijmbal. En wat nog meer? Met wie spreek ik? Jouw telefoonnummer is 06458. Oh, hij belt meteen af. Oh ja, maar ik kan er nog steeds voorlezen hoor. Jouw telefoonnummer was 06. Wat was dat laatste nummer? Uh, kan ik het even zien? Want ze hebben hier een geweldige computer. Die zegt: Jammer dat je nou afbelt. Ben ik een kankerflikker en dan ga je afbellen. Nou ja, oh, oh, ja. Zonde is dat. Hè? Dan heb je iemand die iets, iets heeft. En dan ja. hebben we wat. Dan ja, willen we een, een beetje vuren nu. Een beetje vlammen. Ja. En dan legt hij neer. Ja, ja, ja. ja. wie, maar... wie is je nou een Oh soepel? ja, zijn telefoonnummer was 0645877992. <laughs> dus de laatste beller die afbelde. Die mij een kankerflikker vindt. Wat ik jammer vind. Dus als je terug wilt bellen, nummer 0645877992. Dan kan je uitleggen waarom je een kankerflikker bent. Ah, eh, kunnen we dat erop geroffeltje krijgen? Mijn gast vannacht. Oprichter van de migrantenrechtswinkel. Oprichter van het advocatencollectief Belmermeer. Schrijver van het boek Advocaat in de Belmer. En zijn promotieboek Suriname Compleet. Mijn vriend en oud-partner. Meester Dr. Lachman Sudama. Advocaat in de Belmermeer. Ja. Lach, je jullie zijn vrienden. Uh, uh, ik ben ooit advocaat geworden bij jouw advocatenkantoor. En jij wordt aanstaande dinsdag 60 jaar. Zo. Toch? Ja, ja, dat klopt. Ja. En je bent uh, 30 jaar geleden beëdigd als advocaat in de Belmermeer. Nou, precies wordt het 14 juni, 14 juni aanstaande. Ja, is het 30 ja, bijna, jaar geleden. ja. Klopt. Maar we zijn toch aan het liegen en frame aan de ja. bel, maar bestaat geen 50 jaar, die bestaat veel langer, dus we, we, we zetten de waarheid een beetje naar onze hand. En ik heb je gevraagd om mee gast te zijn, om eerste, omdat je daar jarig bent dinsdag, en dat is leuk, en om te praten over 30 jaar advocatuur en ook politieke betrokkenheid. Want, even voor de duidelijkheid, je bent geboren in Suriname, Klopt. in het reisdistrict Nikeri. Uh, uh, je bent toen uh, naar de middelbare school gegaan in Paramaribo. Ja. Uh, uh, uh, daar lid geworden van de communistische bewegingen en jeugdleider geweest. Nou, laten we zeggen het waren em emancipatorische bewegingen. <lacht> <lacht> <lacht> nou, het was de communistische partij Suriname waar je lid van was. Daarna het democratisch volksfront. En dat was een politieke partij gebaseerd op het uh, socialistische gedachtegoed van Marx en uh, Engels. Nee, precies. Het Marxisme, Leninisme. Maar ja. goed, uh, uh, de, je, je, je had meer inderdaad. Ik was van de jongerenorganisatie, de ja. socialistische jongerenorganisatie. Ja. En die waren weer een lidorganisatie van het Democratisch Volksfront. Ja. En het Democratisch ah. Volksfront bestond in feite uit een heleboel massa-organisaties. Massa-organisaties <laughs> allemaal kleine organisaties met drie leden. Maar waar het om gaat is, ja. je bent naar Nederland gekomen uh, vanwege de militaire dictatuur. En wat ik interessant vind... Terwijl je rechten studeerde, ben je begonnen met een migrantenrechtswinkel. Klopt. Wat was dat de migrantenrechtswinkel? Nou, de migrantenrechtswinkel. Ik studeerde inderdaad rechten op de Universiteit van Amsterdam in oh. de jaren 80, zo rond 1980. En ik zag inderdaad dat in de Belmer, uh, want daar uh, groeide ik op, of althans daar bracht ik mijn tijd door. Zag ik inderdaad, je had vele sociale raadslieden ja. en, en maatschappelijke, uh, sociaal-maatschappelijke organisaties. En ik zag lange uh, mensen staan en er waren in feite weinig maatschappelijke werkers. En ik had zoiets van: uh, we moeten wel een, migra of een rechtswinkel gaan opzetten voor, met name. Migranten. Want een van jouw core businesses, ik ben beëdigd bij het advocatencollectief Belbermeer als, als advocaat, uh, uh, en dat heb ik van nabij kunnen zien, was dat je de migranten, hun achterstandspositie in deze maatschappij... Uh, uh, wilde oplossen. Nee, klopt. Uh, we zagen inderdaad... of althans, ik zag inderdaad van... Uh, dat je mag mensen... het woord inderdaad niet meer zeggen. Hè? Je uh, hebt nu al 87 keer inderdaad gezegd. Dat wordt een stopwoordje. En dat is heel inderlijk op de radio als je steeds... Uh, of inderdaad hoort. Oké, okay, maar goed. Uh, <laughs> we, we, we, gaan, we gaan het proberen, Prem. <laughs> nee, maar, maar, maar, maar goed. Je zag die achterstand. <laughs> ja. En je bent toen met die migrant. Maar wat je ook hebt gedaan, en dat vind ik heel interessant... je hebt ook toen de progressieve migrantenbeweging opgericht. De progressie van... PMB. De ja, ja, ja, ja. Dus uh, we, op een gegeven moment had je uh, inderdaad uh, even kijken... progressief migranten we, we zijn uh, in de politiek gestapt. En ik zag uh, de achterstelling van veel migranten. En uh, ik dacht van... Uh, we, we zullen de mensen politiek gaan mobiliseren, organiseren. En je en... hebt je toen aangesloten bij de communistische partij Nederland want GroenLinks bestond nee. nog niet. Nee, we hebben dus samen een samenwerkingsverband zo met de met de CPN. Toen ja, de, er de, deed, communistische de communistische partij Nederland. Nederland. Klopt, ja, klopt. En daaruit zijn we gestart met het Linksakkoord, de ja. voorloper van uh, GroenLinks. Ja, van GroenLinks. En uh, toen had je nog de PPR van uh, uh, de PPR, de PSP en de CPN. Ja, maar waar het bij mij om gaat, laat kijk. kijken. Uh, en, en, en de vierde poot die we wilden gaan opzetten... was dus het Progressief Migrantenblok. Ja, maar wat ja. jij dus hebt gedaan... je bent begonnen als rechtenstudent... en je hebt gezegd, hey, er is een achterstand voor migranten... dus ik wil, het, ik wil ze juridisch gaan bijstaan. Ja. En ik zie een politieke achterstand voor migranten. Zwarte heet het nu, uh, niet-westerse allochtonen... toen heet het, in het migranten. En nu zijn we... 30 something jaar verder. En DENK zit met drie zetels in de Tweede Kamer. Sylvana is met bijeen gekozen in de gemeenteraad. Jij bent met progressief migrantenblok alleen in de stadsdeelraad zuid gekomen. Jullie zijn nooit... Hoe kijk je aan naar een politieke partij als DENK... en bijeen als Fassif Sylvana? Nou, om mm -hmm. eerlijk te zeggen, Prem... Um... Ik zie... Wij waren de voorlopers van wat er nu gebeurt. Uh, de mensen waren in achterstandssituatie... en een heleboel ontwikkelingen die vandaag de dag spelen. Uh, ik zie het meer als een herhaling uh, van wat er toen ter tijd gebeurde. Maar een succesvolle herhaling, want jou, het is jou nooit gelukt mm. om in de Tweede Kamer te komen. Goed, Rabba en, en, en dingen zaten er wel, maar die zaten dan met een breder agenda... En, en Denk en Sylvana zitten echt met dat emancipa, zwart-emancipatorisch agenda. Met het progressief migrantenblok hebben we toentertijd... antiracisme de, uh, demonstraties georganiseerd. We hebben uh, bij discotheken zijn wij... Um, anti-racisme acties begonnen. Er waren discotheken die zwarte mensen weigerden aan de voordeur. Zijn we met blanke mensen en zwarte mensen... met z'n tweeën gegaan naar die discotheken. En we hebben toen bewezen dat zij discrimineerden. En we hebben toen aangifte tegen ze gedaan. En tegenwoordig staan de zwarte portiers... die andere zwarte weigeren nee, om binnen te komen. Dus um, wat je toen had, Prim, is namelijk in de jaren 80. Um, was er een zeer grote zwarte beweging uh, in Nederland. De moord op uh, Kerwin Duinmeijer toen. Ja. Daar hadden we 10.000 uh, uh, demonstranten die op de been kwamen. Het is niet zomaar dus dat er een, uh, een monument voor Kerwin Duinmeijer is opgezet. Voor de luisteraars die het niet weten, Kerwin Duinmeijer was een zwarte jongen... die werd neergestoken door een racist op de Dam in Amsterdam... En uh, dat was een zeg maar, racistische moord die in alle publiciteit kwam... mede door activisten als uh, meester lachman Sudama. Ik moet nu zeggen meester Dr. lachman Sudama. En uh, we praten dus over de ontwikkeling van uh, de, de zwarte emancipatie in Nederland... aan de hand van uh, meester lachman Sudama, oprichter van de migrantenrechtswerkel en het advocatencollectief Belmermeer, dertig uh, jaar geleden nu bijna... En omdat hij 60 wordt en ik vind dat deze grote Nederlander ook aan u bekend moet worden. Latsch, uh, we hebben een beetje... Ja, ja, ja, ja. U luistert trouwens naar uh, Hilversum 1. Het is bijna half 1 s'nachts, maandag 30 april. Uh, en als u vragen heeft aan Soudama op of aanmerkingen, kunt u altijd Twitteren, ZPP op 1. Of hashtag Zwarte praat, en mag bellen naar 0801. Dat is trouwens zwarte, zwarte Piet. Hè? Ja, daar ja. willen we het over hebben. Okay. Want ik kwam bij het advocatencollectief Belmermeer in maart 1990. Toen was jij al bezig met de rechtszaak om Zwarte Piet te verbieden. Klopt. Die rechtszaak is nooit gekomen. Klopt. Klopt. Um, die rechtszaak zou komen. Um, er hadden zich toen een heleboel mensen zich aangemeld... om de zaak voor te zetten. Maar de Raad voor de Rechtsbijstand... toen was het Bureau voor Rechtshulp toen... die weigerde om toevoegingen te verstrekken aan de mensen... Voor de duidelijkheid, toevoegingen luisteraars zijn gefinancierde rechtshulp. Dus die zwartjes wilden Zwarte Piet <lacht> verbieden... maar wilden niet in hun zak gaan om daarvoor te betalen. Dat moest de gehele maatschappij maar betalen. Nee, maar goed. Uh, er was al toen een beweging om Zwarte Piet te, te, te verbieden. Uh, maar Lach, dat... jij ja. bent een van de eersten die dat wilde. En nu... ...hebben die andere mensen zoals Quincy Jaro en uh, Owusu... ...die hebben het voor elkaar gekregen. Ja. En, uh, nee, maar, maar toen was het... Ik, ...ik was het niet alleen hoor, Prem. Uh, mijn grote vriend Joe Simmons, die nu is ah. overleden. Al uh, Peterson. Mijn vriend uh, Neslo. Neslo. Neslo, Ronald Neslow... Um, dat waren allemaal figuren... en ook Tara Oudrazi Farma toentertijd. Uh, dat waren allemaal mensen... die bezig waren met de zwarte emancipatie. Hè. En wat je hebt gekregen... is namelijk na 9-11... dat die, die beweging um, iets... Um, um, ach, um, op de achtergrond is geraakt. Want toen kreeg je die hele islamdiscussie. En die zwart-wit discussie is toen naar de achtergrond gegaan... En nu zie je dat die islamdiscussie nu ook uh, begint te vervagen. Of althans ietsje minder wordt. Uh, en je ziet de zwart-wit discussie weer, uh, be begint weer op te komen. Oké, okay. um, een paar dingen. Je hebt uh, het advocatencollectief Bellmer meer opgericht. In een van die flats in de Belmer. Waarom? Nou, nadat wij dus uh, in de rechtswinkel migranten zaten... met de studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit... We waren bezig, hadden we allerlei ervaringen opgedaan... Uh, met individuele rechtshulp bieden aan, uh, aan, aan, aan de sociaal zwakkeren... of althans aan de achterban. En op een gegeven ogenblik uh, studeerden we af... we werden, we werden uh, juridische, of althans... Uh, Meester in de rechten. Ja. Meester in de rechten. En natuurlijk, wat doe je dan... En dan ga je proberen om uh, een baan te vinden. Hè? En we hebben geprobeerd... Op, Wie is wij? Um, de en ja. Gahar. in 1988. 14 ja. juni 1988. Toen hebben we toen de, de uh, advocatencollectief Belmen meer opgericht. En het bijzondere is... de bewonersvereniging van geen week ja. die jullie al kenden als, als, als rechtshulpverlener... die hebben gezegd... jongens, we hebben hier een ruimte voor een zeer gering bedrag mogen jullie dat huren. Dus dankzij die bewonersvereniging van week konden jullie vrij goedkoop ruimte krijgen. Ik mag, ik mag je ook eerlijk zeggen, Prem... Je, en je kent het, want jij bent in 1990 goed ja. getreden... tot uh, het advocaat... Dat werk, ik net, luisteraars, meer. laat me even uitleggen. In 1990 was er een medewerker van de Albert Heijn... die vond dat ik uh, een kaartje moest tonen voor mijn winkelwagen. En toen zei ik, zo de straal op... dat is geen onderdeel van de overeenkomst die we hebben gesloten. U mag het Arrest googlen. Of Dug de Goen. er is de Primer tegen Albert Heijn, waarbij uh, rechter Ascher mij niet ontvankelijk heeft verklaard in mijn vordering. Want ik had inhoudelijk gelijk, maar ja, dan moest Albert Heijn op zijn knieën. Later ging Albert Heijn bijna failliet als straf voor hoe mensen me behandeld hebben. Maar toen kwam ik bij jou laatje om mijn advocaat te worden. En toen zei je, nou Prim, als je toch niet weet wat je met je leven gaat doen, word advocaat. En toen ben ik augustus 1990 beëdigd met Adele van der Plas. En, um, hoe heet hij, uh, uh, uh, aan de stadhouderskade als buitenpatronen. Maar bij jou ook, en, en oh, daarom, ja, daarom ja, weet ik ja, wat. Ja, ja, maar wat ja, me ja. opviel, Latsch... Ik kwam bij jou, bij het collectief en Dejanent. Ja. Uh, Jullie hadden heel veel witte cliënten. Het was niet een kantoor gericht op zwarten. Het was een kantoor gericht op de mensen die uitgesloten waren. Nee, we, we, we sloten niemand uit, Prem. Uh, we richtten ons op die bewoners die daar woonden. Ja. En dat, dat, dat, dat waren ook... Uh, uh, niet, uh, niet, uh, niet zwarten. Ja. He, het waren ook... Uh, alle, of, of autochtone Nederlanders. Witte Nederlanders. Witte ja, blanke, Nederlanders. De, de autochtone Nederlanders, dat zijn de Friese. Oh, Friese. Kijk, het, okay. lacht, je gaat straks om kwart overeen de blanke Germaan, maar voor alle duidelijkheid dit land werd bewoond door als we teruggaan naar het jaar nul, waren er alleen de Germanen. Uh -huh. En daarna is een tsunami aan buitenlanders gekomen. maar de Germanen hadden andere religie. Om kwart overeen zal je alles horen, maar de autochtone Nederlanders zijn de Friezen. Zijn het niet Friezen is het allemaal import. Dus je ik bedoel, de witte Nederlanders, want die Hugenoten, de Joden... die waren hier allemaal niet. Ook de Kelten niet, ook de Pikten niet. Dat zijn allemaal import. Maar goed, wat me dus opviel... het Advocatencollectief Belmermer... die heb je altijd gericht op die sociale onderklasse. Klopt. Nee, maar Dat komt ook vanuit de achtergrond, hè? vanuit de, linkse, de linkse, linkse, linkse beweging. Nee. Dat je opkomt voor de sociaal zwakkeren. We, we, we, we namen het op voor de, voor de huurders en niet voor de verhuurders. Ja. We, we namen het op voor de consumenten en niet voor de, voor de verkopers. Of ja. we, we namen het op voor de sociaal zwakkeren. Ja. En dat advocatencollectief is een groot succes gebleken. Want als je kijkt hoeveel advocaten via jullie ja. de advocatuur zijn ingestroomd is toch wel een uh, respectabel aantal. Klopt. Ja. Nee, dus ook daar had je emancipatorisch ja. effect. Ja, um, als, ik, ik, ik ga ervan uit dat uh, als ik, uh, in mijn berekening zijn er ongeveer 50 tot 60 advocaten doorgestroomd. Ja, het advocatencollectief wel me meer. Mm. Um, en wat je nu aan zwarte advocaten hebt dat um, was uh, heel zeldzaam in die tijd. En wat ik het leuke vond, luisteraars... Uh, uh, uh, de, de, de, de vraag over wat is zwart... Latsch en ik, uh, uh, wat, wat ik leuk vond, uh, zwart was niet wit. Want je keek niet of iemand van Turkse, Marokkaanse... Kaapverdiaanse, Antiaanse, Surinaanse, uh, uh, Poolse afkomst was. Bij jou ging het erom dat er maar... Uh, uh, oh ja, Latsch, ja, je moet dat boekje... Je uh, hebt een boek geschreven, maar het ging bij jou... omdat er... Uh, en de droom was ooit om een kantoor te beginnen... met honderd zwarte advocaten. Uh, <laughs> ik ben een van de mensen die daar ook uh, van droomde, Maar uiteindelijk heb ik toch eerder voor mijn geld gekozen... en ben ik gaan kletsen uit mijn nek uh, uh, op radio en tv. Dat verdiende veel beter. <laughs> ja, nee, maar goed, uh, die droom is er nog. Hè? Uh, de tijden veranderen. We zien uh, waar wij um, probeerden een breekijzer te zijn... Bij de grote kantoren om... Uh om, om um, zwarte advocaten toegang te krijgen, zien we op dit ogenblik dat er uh, een tsunami is. Inderdaad, wat je zegt aan zwarte advocaten. En uh, onder zwarte advocaten, dat bedoelen we mensen met een Turkse achtergrond, Marokkaanse achtergrond, Surinaamse achtergrond. Poolse achtergrond, Letse, Litouwse achtergrond, iedere migrant. Het is, het, is nu, het, het is nu alsof het heel normaal is uh, ja. dat die mensen zo aan de, aan de bak komen. Ja. He, en, en tegenwoordig heb je zelf televisie uit, of televisieprogramma's of, uh, die, die, die doen alsof het normaal is dat er een hoofdrolspeelster, een Marokkaanse, is die ja. succesvolle Maro advocaat is. Ja. Huh? Dus dat, dat, dat, dat was... wat. kijk, Lats, we, we staan er niet bij stil... want ik zie veel zwarte altijd klagen. Ton vindt dat je niet genoeg beltijd geeft. Zeg aan Ton, dan moet hij naar een ander programma bellen... dan krijgt hij meer beltijd. Uh, uh, uh, Luisteraars, je luistert naar Zwarte prietpraat Praat... op Hilversum 1, mijn gast is Bos maar die zit gewoon erbij. En Lachman Sudama, advocaat in de Belmermeer... oprichter <lacht> van het advocatencollectief Belmermeer... Um, Laj, uh, we praat, ik wil proberen, want ik ga nu proberen te sturen. Je hebt een boek geschreven, advocaat in de Maar dat is al jaren geleden. Is dat boek nog te bestellen? Ja, dat boek is nog te bestellen. Um, mm -hmm. Het is wel uh, van een aantal jaren geleden. Uh -huh. Maar um, het is wel tijdloos. Oké, okay, dus je kan het bestellen via je website? Men uh, kan gewoon bellen via het kantoor. Oh, of okay. via www.sudama.nl kan, kan men komen aan het contactadres. Oké, okay, een van de dingen waar ik graag met je over wil praten... want luisteraar springt een beetje hak op de tak... maar er is echt heel veel wat ik met hem wil bespreken. Eberhard van der Laan wordt door iedereen geroemd... als geweldige burgemeester, bruggebouwer, al dat soort dingen. Maar je hebt een rechtszaak gevoerd tegen de Partij van de Arbeid... waar Eberhard van der Laan voor zat. Want in de, eh, eh, het, het ging erom dat uh, uh, er een, een poging was... tot het lijsttrekkerschap van het stadsdeel Zuidoost... Van meneer Clifton Codrington en uh, Wesley, die. Nee, Wesley Amsterdam en Elvira Suite. Elvira Suite El, en, en toen uh, was Clifton Codrington een van de leiders en hij komt en hij wil stemmen. En Eberhard zegt: Clifton, je mag niet stemmen, want je hebt geen contributie betaald. En zo zijn er een aantal mensen die wel contributie hadden betaald, uitgesloten van stemmen. Onder voorzitterschap van Eberhard, die was ingevlogen om die vergadering te leiden. Ik was erbij. En toen moesten die mensen gaan bewijzen dat ze wel betaald hadden. Ja. Uh, uiteindelijk, voordat ze het bewijs hadden dat er betaald was... was de vergadering al verlopen. En toen heb je een rechtszaak gestart. Kan je vertellen, hoe ging die rechtszaak en wat was de uitslag? Nou, dus uh, um, um, Wesley Amsand dus, uh, um, wilde graag uh, stadsdeelvoorzitter worden. Of een, een lijsttrekker van de lijsttrekker van, van de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. En uh, de partijelite of, of de partijtop van, de, uh, van uh, de Partij van de Arbeid mm -hmm. die, die hadden Elvira Suite op het oog om lijsttrekker te worden en uh, die werden ook gepusht. Mm -hmm. En er zou daarover een verkiezing worden gehouden mm -hmm. uh, wie de lijsttrekker zou worden, Wesley mm -hmm. Amsterdam of Elvira Suite. Mm -hmm. En omdat het dus een heel spannende strijd zou worden... heeft men toen Eberhard van der Laan gevraagd... om uh -huh. het een beetje te leiden. Uh -huh. um, en daar heeft de partijtop van de Partij van de Arbeid... dat vind ik nog steeds... en ook uh, mijn cliënt, meneer Wesley Amsand... Uh -huh. heeft daar toen een, een, een beetje, wat ik zou zeggen... een smerige spelletje gespeeld. Uh -huh. Door Elvira voor te trekken ten koste van Wesley Amsand... Uh -huh. En um, men heeft allerlei foefjes toegepast... Mm -hmm. Um, er waren 650 um, stemgerechtigden mm -hmm. en men heeft dus 220 van die stemgerechtigden niet laten deelnemen aan de verkiezingen, mm -hmm. met allerlei trucjes en foefjes. Toen is Wesley Amsterdam bij mij gekomen. Want het was een verschil van 22 ja, stemmen. Ja, dus op een gegeven moment was de stemming en Wesley heeft toen die verkiezingen verloren met 22 stemmenverschil. Stem. Ja. En Wesley vond van, um, um, nee, eigenlijk heb ik die, die, die verkiezing gewonnen. Mm -hmm. Maar door het um, toedoen van Ibrat van der Laan, mm -hmm. um, met het toepassen van allerlei foefjes, heb mm -hmm. ik die verkiezingen verloren. Dus Latsch, um, zou je voor mij een kort geding willen starten bij de rechter, om, mm -hmm. om alsnog in het gelijk te worden gesteld. En die strijd is inderdaad gestreden. we hebben het kort geding gevoerd. Mm -hmm. En de rechter heeft toen uh, vastgesteld dat van, uh, van die... Vier van de veertig eisers ten de, onrechte niet mochten stemmen. Klopt. Maar klopt. dat dat geen nieuwe stemming rechtvaardigde. Nee, nee. maar in ieder geval um, een van de mensen die uh, minder stemrechten hebben, dat was Clifton Codrington... Ja. En iedereen wist dat Clifton Koudriton um, lid was van de Partij van de Arbeid. Ja. Hij was stemgerechtigde. Maar Eberdard van der Laan ja, die heeft het zodanig gespeeld... Uh, door, door Clifton te zeggen van dat hij geen stemrecht had. Ik, heb, ik zat er nog bij, zeg, Clifton, sorry, je hebt niet betaald. Ik zeg tegen Clifton, ga naar huis herhalen het. Maar ja, voordat het kwam, duurde het weer een tijdje. Ja, en Clifton heeft niet uh, deelgenomen aan de stemming... door te doen van Eberd van der Laan. Ja. Dus terwijl, ik vind, hij, terwijl hij wel lid was. Terwijl iedereen dus Eberhard zo roemt uh, uh, die avond. Maar ik moet wel zeggen, hij was wel een effectieve voorzitter van die vergadering. Anders was het uit de hand gelopen. Nee, we kennen Eberhard van der Laan. We kennen van hoe hij kan handelen. Ja, dus dat was wel. Maar, maar, maar die zaak is geëindigd met een verlies. En uh, toch heb je het in je boekje opgenomen. Ja, niet om aan te geven van, uh, dat. Uh, dat uh, en met name, het waren met name uh, zwarte, zwarte mensen, hm. Ghanese... Uh, Surinamers, Antillianen. Mm -hmm. Dus mensen die... van, ze waren allemaal Nederlanders. Maar, maar, ja. maar ze gaven aan. Daarmee gaven ze aan van, luister, we hebben hier in dit land rechten. We hebben mm -hmm. politieke rechten, we hebben stemrechten. En als je aan onze stemrecht of noem maar op komt, dan gaan we er wel voor streden. En we gaan desnoods een rechtszaak daartegen voeren. Mm -hmm. hè? Dus erken ons als volwaardige burgers van dit land. Ja. En, en, en, en goed, uiteindelijk heb je nu Denk, want diezelfde praktijken van uitsluiting hebben ze toegepast op uh, uh, uh, oost turk en uh, uh, Kousou, En die hebben toen gezegd: met een middelvinger, ik ga je bewezen. En de Partij van de Arbeid is uh, gemarginaliseerd. En uh, Denk heeft in Rotterdam volgens mij bijna evenveel stemmen gehaald als, uh, als de Partij van de Arbeid. Ja, dus kijk, ik, uh, ik ben, ik ben, uh, um, ik weet uh, Denk. Is, is, ik zie het ook als een emancipatorische beweging. Mm -hmm. Die proberen mensen die nog niet meekomen in die samenleving... om die ook tot volwaardige burgers te laten. Ik vind alle ideeën object en verwerpelijk. Ja, nee, kijk, net zoals maar, kijk, ik de PVV-object en verwerpelijk vind. Kijk, maar ik vind maar, dat iedereen maar, recht maar heeft. Weet, maar je weet, Prem. Kijk, het probleem met de Nederlandse samenleving is... dat alles wat nieuw is... men toch in een bepaalde hoekje probeert te drukken... Um, ik, ik ken die jongens niet hoor. Ik heb nooit contact gehad met Kusu of met. Uh, hoe in ah, die andere? Met of Oster. Ik, ik, ik ken ze niet. Maar om je eerlijk te zeggen... ik vind ze wel sympathiek. Um, dat ze in de hoek worden gedrukt... van Erdogan... En noem maar dat op, ze zo het zei ze ook, zei de verlengde arm van Erdogan. Het, het hoort bij het spel. Net maar, zoals Wilders de verlengde arm... van de fascisten is. Maar zoals ja, maar de zwarten in Amerika... als volwaardige burgers worden beschouwd... en als Amerikanen worden gezien... Uh -huh. zo zie ik dat onze kinderen... die hier zijn geboren... Nederlanders zijn... Weet je, op een gegeven moment ook als volwaardige Nederland, Nederlanders moeten participeren. En dat, ze, en, dat, en, dat, en dat Nederlanders zien dat, uh, uh, um, um, dat ze in staat zijn, drie zetels. En als Silvana was gebleven bij Deng, dan hadden ze vier zetels ja. gehaald. Weet je, dat, dat men ook. En, en, en, en soms is het nodig dat dit soort breekijzers opstaan. En even laten zien van jongens, we zijn geen. We zijn geen slachtoffers. Of we zijn geen. Uh... Nee. Uh, we zijn geen mensen die onze hand... Huilen, huilen. Nee, we, we willen ook praten. We willen niet over praten over racisme. We willen niet praten over... Uh, uh, um, subsidies. Subsidies. Yeah, yeah. Nee, we willen praten over milieu. We willen praten over klimaatverandering. We willen praten over een raket naar de maan sturen. Of naar een andere planeet. We willen praten... We, we hebben de professoren. We hebben dokters. We hebben uh, allerlei intellectueel hebben. Dus ik bedoel, als je kijkt naar, naar, naar het internationaal gerechtshof, uh, zijn, er, zijn er een heleboel Afrikanen, zijn er zoveel Indiërs die participeren en, en, en, en, en blanke mensen in, in, in de wereld. weet je Als ik vergelijk hoeveel Chinezen er zijn in de wereld, hoeveel uh, in, Aziaten zijn in de wereld. Weet je, dus daarom ben ik voorstander van een multiculturele samenleving. Ik ben voorstander van, van diversiteit. Ze kunnen me zeggen van allerlei dingen: van het is een drama, noem maar op. Maar dat is de toekomst, prim. Ja, maar Lats, het, het, het beweeg je. Ik bedoel, ik ben de opper-Nederlander. Ik ben de best betaalde presentator van de publieke omroep. Ik krijg voor, voor dit programma meer dan 1450 euro bruto. En daarmee ben ik de best betaalde radiopresentator per uur van de publieke omroep. En ik ben zwart. En ik doe niets. Ik kom hier. Anders heeft al het werk gedaan. Ik kom. Ik ga zitten. Paul Sminja komt. Je bent te laat. En we wonen wat. En ik vul mijn zakken. Prem. Dus wie zegt dat prim. dit om, land is om, fantastisch. Prem. Om je eerlijk te zeggen. Nederland is een fantastisch land. Ja. Echt waar. Als ik, ik ben in Suriname geboren. Jij bent in Suriname geboren. Nog, Maar nee, wat met een Nederlands paspoort. Toen als, was er nog een Nederlands. Als, als men zo, mij zou vragen... Hoe zou je Suriname willen zien? Dan zou ik ze zeggen van... Ik zou Suriname willen zien zoals Nederland. Dus Nederland is mijn voorbeeld. Zoals de infrastructuur in Nederland is georganiseerd. Zo zou ik dat ook in Suriname Zoals de solidariteit zoals, hier is geregeld. Zoals de gezondheidszorg is geregeld. Zoals het onderwijs is geregeld. Zoals de solidariteit is geregeld. Prem, ik zou alles willen overplanten naar Suriname. Hoe men omgaat met het milieu. Hoe men omgaat met vrouwen. Hoe men omgaat... Weet je, Prem, dus daarom, de toekomst. Daarom, daarom, daarom zijn er zoveel Surinamers naar Nederland... omdat men precies hetzelfde wilt hebben in Suriname. Ja, maar dat gaat niet lukken zolang je nog een moordenaar als president hebt, hè, Laj. Kijk, En, en die Surinamers hebben ervoor gekozen, dus ja. Nee, maar kijk, het is misschien ook een bewustwordingsproces. Surinamers leren, Surinamers komen ook naar Nederland, naar Europa. Maar ze stoten zich wel tien keer aan dezelfde steen... en ik vind het grappig dat ik mensen ontmoet hier in Nederland. Die zeggen, ik ben tegen racisme. En dan gaan ze naar Suriname en dan worden ze lid van een politieke partij... die gebaseerd is op etniciteit. En dan schelden ze die andere persoon uit. En dan zeg ik, maar toen je in Nederland was, was je tegen racisme... en nu ben je Suriname en nu ben je de grootste racist. Maar Parim, weet je, in, we, we hebben mensen en mensen... Kijk, sommige mensen denken aan solidariteit. Die denken aan de gemeenschap. Die denken aan algemeen belang. Maar je hebt ook mensen die alleen aan, denken aan ik, ik, ik. En die denken, die, die hebzuchtig zijn. En die denken alleen maar aan een kleine groep en hun familie. Weet je, dat is een eeuwige strijd tussen goed en kwaad. He, en ik heb zoiets van, je moet altijd staan bij algemeen... Kijk, en daarom, daarom was ik ook in die emancipatorische beweging in Suriname... de linkse beweging. En dat vind ik ook jammer, want kijk, in 1970 in Suriname had je... Veel mensen hier in Nederland, veel Surinamers in Nederland, die idealen hadden, die waren afgestudeerd en dat teruggingen in Suriname. En die sloten zich aan bij het Democratisch Volksfront. En die sloten zich aan bij de Volkspartij. En die sloten zich aan bij de Palo. En die hadden zoiets van tussen 1970 en 1980. We gaan het land veranderen. We, we kunnen wat met het land, noem maar op. Totdat botersen kwamen. De militairen kwamen. En die hebben de linkse beweging, de emancipatorische beweging, die Boutersen. Of ze hebben die mensen geliquideerd, de leiders. Of ze hebben de mensen weggejaagd uit het land... waardoor grote, grote delen van de mensen naar Nederland zijn gekomen. En de linkse mensen die niet zijn weggejaagd of zijn geliquideerd... hebben ze ingekapseld. En dat is het treurige wat men niet weet in Nederland... dat je een progressieve beweging had in Suriname die verandering wilde hebben. Ja, maar en... dan moet je... Jan Pronk is de oorzaak... dat alles kapot is gegaan. Heeft dat leger geen van. Maar Lach, als het is tien minuten voor. één, u luistert naar Hilversum 1. Het programma Zwarte Prietpraat van de rechtsracistische witte omroep. <lacht> Pond, publieke omroep voor Weldenken Nederland... en dergelijke. Hans Beentjes is de knoppensmurf. Sunny Blanc is de achtervangsmurf. En ik ben Primera Rekesjoen, uw babbelsmurf. En mijn gast is uh, Lach Sudama, advocaat in de Belmermeer van het advocatenkantoor El Soudama. En... Uh, Pauls Minja zit erbij. Gewoon als vulling. Uh, Lats, uh, uh, maar Paul, Paul is vastgegaan. Uh, lu luister, er is iets bijzonders gebeurd... in jouw carrière. Ja. Uh, uh, je bent in Nederland de advocaat... die betrokken is bij de meeste vliegrampen. Jij bent advocaat geweest... in de SLM vliegramp... die in Suriname heeft plaatsgevonden met Nederlandse passagiers. Je bent advocaat geweest... in de Belmer vliegramp. Het ELA-toestel dat is neergestuurd. je bent advocaat geweest voor mensen bij de Turkish Airlines vliegramp. Uh, ik, ik, ik zou kunnen zeggen dat jij de meest ervaren vliegrampadvocaat... Ik weet niet of dat een compliment of niet is. De meest ervaren uh, uh, uh, uh, zeg maar vliegrampadvocaat in Nederland bent. De, de SLM vliegramp was in uh, 1989. Uh, 89, dat was in niet, Ja, en uh, uh, de mensen kwamen, de, de, de familie uh, waren dus uh, in de Belmermeer. En de ramp uh, vond plaats in Suriname. 7 juni 89, eh, ja. En uh, er waren veel mensen die vanuit Nederland vertrokken naar Suriname. Waaronder uh, veel voetballers. En, ja. uh, um, maar, maar die mensen kwamen naar jou als advocaat omdat ze je kenden als iemand die opkwam ja. voor die groep. En, en, en die SLM-vrieglamp heb je het vrij succesvol afgerond? Ja, um, de zaken zijn toen in Amerika gebracht. Uh, ja. En daar uh, ge ge aangevochten. Het is, het is uiteindelijk heeft het geleid tot een schikking. Mm -hmm. En ik mag je eerlijk zeggen, Prem... De, de mensen waren wel tevreden over wat ze allemaal uitgekeerd kregen. Oké, okay. ik moet nu zorgen dat jij praat en ik niet praat. Want ik heb het van vanabij gemaakt. Uh, die zondag toen het vliegtuig... mijn zoon was één week oud keken naar PSV Feyenoord, volgens mij met het polletje van Van Breukelen. En ik belde je en we zijn met de fiets naartoe gegaan. We hebben het meegemaakt, maar toen werd je ook weer... want uh, al die mensen kwamen naar ons toe en we hebben verdeling gemaakt. En jij zou de, omdat jij ervaring had, zou jij de mensen meestaan in de vliegramp... en ik stond ze mee met de huisvesting en sociale dienst en zo. Maar toen was jij, want het was wel ons kantoor... maar jij was de de advocaat. De advocaat met de meeste cliënten in de uh, ja. Bijlmer Vliegram. Ja. ja, toen uh, hebben we toch iets van uh, 200 cliënten bijgestaan mm. met, uh, met, met die Bijlmer Vliegram. En we hebben ook toen gekeken van uh, waar de mensen uh, hun, hun, hun, hun recht uh, zouden kunnen halen op een effectieve en efficiënte manier. En we zijn toen weer in Amerika beland. Uh, en ook uh, daar hebben we het uh, met, uh, met succes kunnen afronden. Mm. He, uh, het was inderdaad uh, heel treurig. Het was schrijnend. Schrijnende gevallen hebben we gehad. Van, uh, van uh, brandwonden. Van mensen met brandwonden. Uh, mensen met uh, doden. Um, maar ook maar, leugenaars. Sani, je mag die deur openlaten. Want ik wil juist geluid hebben. We maken geen steriel programma. Sani wil al het <laughs> altijd en die mensen van, van, van, van, van nachtkijkers komen en die babbelen daar en dan horen we hun geluid en dan liefde het een beetje. Maar ja. Malach, dus daar, daar heb jij uh, ook weer naar Amerika gegaan en kreeg je te maken met jaloezie van andere advocaten. Die, die probeerden om jou of ons neer te zetten als charlatans. Nou, uh, kijk, de mensen, de mensen kwamen naar ons toe. Uh, we hebben altijd opgetreden voor, voor de sociaal zwakkeren in die, in die samenleving. En kijk, de mensen waren slachtoffers. Uh, en wat en, speelde en, jij? En, en, woonde in en, Amsterdam Zuidoost en, in het flat. En we woonden... Alle drie, het woonde in Vensterpolder woonden, en ik woonde in Gein. We, we waren echt betrokken bij de vliegraam. Uh, een, een aantal van de mensen waren al bestaande cliënten van ja. ons. En die uh. anderen zagen ons op de markt op zaterdag en zagen onze cool. uh, de dus, dus toen cool. het gebeurde renden ze naar iemand die ze vertrouwden. Ja. Ja. En dat vertrouwen heb je niet beschaamd. Nee, nee ik moet je eerlijk zeggen van, van al die 200 cliënten... Uh, dat we toch uh, iedereen hebben kunnen helpen. Op, en iedereen uh, uh, hebben kunnen, kunnen schikken. En jij en ik wonen nog steeds in Amsterdam-Zuidoos... waar de stroomstoring was. En uh, uh, uh, we zien die mensen nog steeds. En niemand heeft je nog op je bek geslagen omdat je ontevreden was, toch? Nee, ik... <laughs> juist... Uh, Juist, heb ik een heleboel dankbare cliënten en, heleboel, en daarom ben ik nog steeds 30 jaar advocaat in de Belmer. Ja, ik niet meer. Da, toen kwam de Turkish Airlines. Hoe is dat afgelopen? Want dat is niet in de publiciteit gekomen, maar hoe is de Turkish Airlines? Dat was een hele mooie ervaring als advocaat zijnde, want ik ben toen naar Chicago gegaan. en ben geweest bij het gebouw van Boeing. Mm -hmm. Ik heb ook rechtstreeks met de advocaten van Boeing onderhandeld. Mm -hmm. Um, wat, wat, wat was, wat, wat, was het een fout in, het, uh, in, de, in de vliegmachine of was het een fout van de piloot? Um, Want die hoogtemeter was iets mis mee? Ja, er was, er was iets fout met de machine, met, okay. met, met, met het vliegtuig. Oké, okay, en daarom kon je dus de zaak in Amerika halen. Daarom elkaar. konden we, de, ja, we konden Boeing aanklagen. Uh -huh. En uh, Boeing heeft toen uh, eerder voor zijn geld gekozen. Door te gaan schikken ook. Met iedereen? Met iedereen hebben ze geschikt. Er is geen mm -hmm. enkele procedure daaruit gevallen. En mm -hmm. dan mag je eerlijk zeggen, er zijn toch bedragen, er zijn toch bedragen daar uh, voor te komen in de miljoenen. Maar, maar die zaak, de oplossing daarvan heeft weinig publiciteit gekregen. Dat is zaak. Wanneer is die zaak afgerond dan? Nou, prim. ik had niet zoveel cliënten daar in die zaal. Ik had maar uh, twee cliënten. Uh -huh. Ik had maar twee cliënten. En het advocatenkantoor, ik dacht, beeradvocaten, die, die, die waren de grootste in die vliegramp. Oké, en zijn jullie toen collectief met Boeing onderhandelen of individueel? Om... Um, um, ik, heb, ik had een nauwe samenwerking met de beeradvocaten. Oké, okay, dus jullie zijn gezamenlijk daar ja. opgetrokken. Oké, okay, en, en, en Lats, als je het zo terugkijkt. Ik bedoel, je, je, van, je, je bent niet begonnen met het idee. Ik ga de, de, de vliegrampadvocaat van Nederland worden. <laughs> je bent... Nee, maar, maar zo, is het in mijn, zo, is, zo is het ook in mijn, mijn, mijn advocatenloopbaan uh, gegaan hoor. Ik, ik, was, uh, ik heb nooit recht gedaan, mm -hmm. of althans geen. Uh, geen cursussen gedaan of gespecialiseerd. Maar op een gegeven moment komen er een heleboel mensen naar je toe met verblijfsegunning, kwesties. En dan uh, ga je je in verdiepen. Um, je gaat lezen, je gaat cursussen volgen. Um, en, en zo rol je, zo rol je in, in, in, in vreemdelingenrecht. Op dit ogenblik heb ik een van, uh, uh, een van de grootste praktijken wat vreemdelingenrecht betreft in uh, Zuidoost. Uh -huh. He, en zo is, ook, zo, zo, zo is het ook met letse schade met, met, met, de, met de vliegrampen gebeurd. Ja. Dat de mensen op een gegeven blik naar je toe komen. Je gaat je erin verdiepen. Je gaat je erin verdiepen. En, uh, en je rolt erin. Ja. Je rolt erin. En, en, en, en, en dat al 30 jaar. Ja. Ja, want 89, uh, dat was ja, uh, uh, 20, uh, wat, wat bijna, je bent 88, 29 jaar geleden was de, was de SLM vliegramp. Volgend jaar is het 30 jaar dat de SLM vliegen. Dus je was net een jaar advocaat. Ja. En toen kwam dat en, en, en, en je rolde erin. En... Nee, precies. precies. Uh, die, die, die, die, die dingen gebeuren Prem, Echt waar. Uh, um, ze, je, je komt in een situatie, je pakt het aan. Uh, en uh, je, je, je, je, je, je probeert het zo, zo goed mogelijk te doen. Oké, okay, luisteraars, we moeten zo meteen naar het nieuws van één uur. Uh, het programma heet de Zwarte Priet We praten met uh, Lachman Sudama, advocaat in de Belmer, schrijver van het boek uh, Advocaat in de Belmer, Sudama, advocaat in Volge Vlucht. En ook een ander boek waar we na het nieuws over gaan spreken, want hij is gepromoveerd als dokter en niet voor niemand alweer op iets wat met geschillen te maken heeft. Uh, als u nog wil vragen, hebben we nog een lekker muziekje zodat mensen kunnen bijkomen, Ans? Als u nog vragen heeft voor Soudama kunt u bellen 0800-1121. Na het nieuws van 1 uur mag u ze dan stellen of twitter op apenstaat of 1 of hashtag zwarte prietpraat. En u kunt mailen naar zwarte Tot na het nieuws van 1 uur. Dan uh, uh, gaan we verder. Tot zo. Doei.